In Zwitserland en Oostenrijk staan files bij de Gotthardtunnel en de Tauren- en Karawanken-tunnel. Overheidsinstanties in Caribisch Nederland zijn doelwit geworden van hackers. Zo werd de Belastingdienst van Curaçao getroffen, waarbij volgens de minister van Financiën ransomware is gebruikt. Er zou geen vertrouwelijke informatie verloren zijn gegaan. Ook is digitaal ingebroken bij de e-mailaccounts van parlementsleden van Aruba. De gevolgen daarvan zijn onduidelijk. Verder is een virus gevonden in het computersysteem van het Hof van Justitie... dat op alle zes eilanden werkt. Uit voorzorg is het systeem offline gehaald... en kon een aantal rechtszaken niet doorgaan. TikTok snijdt verder in zijn moderatieteam. Het sociale medium wil het bureau in Berlijn sluiten... en er werken ook Nederlandstalige moderatoren van TikTok. Ze controleren video's op ongepaste of schadelijke inhoud. Het Chinese bedrijf wil het modereren overlaten aan onderaannemers en AI...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 Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. En een hele goedemorgen Zandvoort. Ja, goedemorgen. Goedemorgen Hans. Ja. Ik uh, zit hier met Ger. En, uh, Ik ben blij Hans, dat jij er bent. Uh, ja, we hebben technicus ook nog. Uh, Maya Kop, Ja. ook welkom. En uh, Rob van Oenen, uh, die uh, loopt stage... Die uh, binnenkort een bekende, worden de bekende technicus bij het uh, ZFM. dat is ja. hartstikke leuk natuurlijk. Hoe gaat het met jou? Uh? Nou, uh, je hebt een bewogen week, de ik. Ik heb een bewogen week, ja. ja. ja. Kun je, uh, kun je vertellen wat je. Nou ja, ja, in, het, in, het, in, ja heel het, in het kort. Heel serieus, uh, uh, mijn vrouw, uh, Siska Nederlof, is, ja. uh, heeft een, uh, een fietsongeluk gehad. Ja, ja heel vervelend. En hè? die uh, heeft drie dagen in het ziekenhuis gelegen. En met een, uh, zwaar hersen. Huh. En uh, gelukkig mag ze vandaag naar huis. Ja, nou ja, het moet uh, flink uh, rusten. En dan flink rusten. Moet het allemaal goed komen, hopelijk. Oké, nou ja, wat er, allemaal, er is een hoop gebeurtenissen voor ons volgens mij. Er is zeker een hoop gebeurtenissen. Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, de bramenverkoop van, uh, ja, van Willem. De, uh, Willem. Uh, dat wordt verkocht uh, bij Bevoigd aan de Burenweg. Dat uh, bloemenzaadje daar naast café-bluis. Het is dus open op, dacht ik, donderdag, vrijdag, zaterdag. Ja? Uh, van 10 tot 5 of 9 tot 5. En daar, daar toch kun allemaal die, die, je, je toch allemaal goed, jij. die Bramers op kopen. He? Nou ja, kijk, mensen zullen zich afvragen: uh, ik wil graag een fles voor 10 euro. Hè? Ja. Hè? Goede doel ook nog voor nu Unicum. Dus dat is belangrijk. En, uh, ja, goed. Uh, we krijgen misschien een nieuwe Tweede Kamerlid ook uit uh, Zandvoort, uh, Bram Berg. Hoewel, ja, die komt 31. Ze staan op de lijst van de boer-burgerbeweging. Okay. Dus de kans dat hij in de kamer komt is niet zo heel groot. hoor nee. de, Ik bedoel, ze staan hier op 4, 5 zetels. Dus verdienen maar. daar. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Ja, absoluut. <laughs> nou, gisteren is ook de, de grote clean-up begonnen op het strand. Ja, Ga je nog meedoen of niet? Nee, ik ga niet meedoen. Nee, Oké, okay, ze ben... nou, zijn begonnen helemaal in het noorden. en, en, en Uiteindelijk komen ze 15 augustus naar, naar Zandvoort. En ja. daar is zeg maar, het hele grote uh, afsluitende deel. Oh, in Zandvoort is de afsluiting? Ja, in Zandvoort is de grote afsluiting. Okay. Ja, het is een grote clean-up hoor. Er doen honderden, honderden mensen aan mee. Ja, en, 1900 vrijwilligers zelfs. Goed, hè? Dus dat is alleen maar, maar ja. goed, hè? Ja, vind ik heel goed. Nou ja, dus, dat zijn een beetje de dingetjes uh, die en de spelen. En natuurlijk, de, de Grand Prix komt eraan. Ja, de Grand Prix komt eraan. Uh, maar ik ga even vertellen wat we ongeveer gaan doen in dit uh, programma. zeg jij dit eens hey, dus even, even? Ik had het ergens <laughs> opgeschreven. We gaan uh, straks praten met uh, Michel Vaas. Michel, uh, welkom, die zit al klaar. Ja, helemaal. Michel uh, uh, maakt het dorp altijd heel mooi, hè? Met uh, vlaggetjes en dingetjes ja. en uh, weet ik het allemaal. Het al dat gaat hij ook allemaal vertellen, hè? Ja, ja. ja, daarna gaan we uh, praten met Belinda Gunnelson van uh, OPZ over uh, de politiek die een vuist maakt tegen intimidatie. Uh, ja, die is, het die is, is ook wel, wel gevarieerd. Jaren ja. ja, ja, ja, vandaag? Ja, dat is jaar Oh, wat vandaag. Dan gaan we straks vieren, gaan we zingen. Dat is leuk, man. Ja, leuk. Ja. <laughs> uh, verder komt uh, André Garman. Uh, die weet alles van salsa. En uh, die vertelt over. een mango, we, bij Mango Beaches. Ja, die salsa vertelt over een hoop. evenement bij Mango Beach. Wat voor In het goede doel is. Dat, ja. uh, daar gaan we ook ja. nog over praten. Tom van der Veen komt nog langs van Hotel Keur. Ja. Over de, uh, de zorgen die er zijn over ja. de btw-verhoging: 9 naar 21%. Ja, dat is dat toch wel wat, hè? Ja, dat is een nou hoop geld. En dan, ja. dan moet hij. De gasten straks betalen. Dat ja. is heel vervelend natuurlijk. En daarna uh, sluiten we af met Luc Habert, de voorzitter van de tennisclub Zandvoort, over een nieuw uh, clubhuis. Dat is allemaal heel leuk. Uh, gaan we gaan meteen praten met het uh, uh, uh, volgende onderwerp. Wat doen we eerst nog een plaatje? Wat vind jij, Ger? Uh, ach, laten we gewoon uh, doorstarten. Doorstarten met uh, Michel Vaas. Michel, nou, een Goedendag, uh, Michel nogmaals. Mag je microfoon ietsje dichter bij? Ja, nogmaals van harte welkom. Goedemorgen. Uh, ja, goedemorgen. Nou ja, goed uh, over een maand, pas over vier weken is de Grand Prix, hè, 31 augustus. Ja. Maar we gaan uh, uh, het dorp weer mooi maken. Een uh, maand gaan we beginnen. Ja, en jij gaat beginnen. Uh, vertel ongeveer wat je gaat doen. Uh, um. die grote lijnen. Waar we maandag mee gaan beginnen zijn natuurlijk de eerste winkeliers die zich hebben aangemeld voor het aankleden van hun etalage. Ja. En daar komt dan die, uh, de bekende sticker er weer op, de racevlag. Ja. ja. En uh, uh, de sticker met, met de racewagen erop, het jaartal erop. Uh -huh. De bankjes worden weer aangekleed. De het paviljoen krijgt een, uh, een leuke. Ja, wat, wat gaan jullie uh, daarmee doen met uh, vlaggetjes en. Uh... Ja. Leuk. Dus er komen doeken komen er omheen te hangen. Uh. En de vlaggetjes die maar in de straat komen, cetera, die regel jij ook of niet? Nee, ik reed door alleen de grote vlaggen. Oh, de grote kleine, vlaggen. De kleine vlaggetjes, dat gaat via een andere organisatie. En oh. komt er weer een, een, een, een 1, 2, 3... Uh, uh, podium. podium? Ja, dat is ongetwijfeld gekomen. Ja? Zowel hier, in het centrum, als in het noord. Oh, dat is okay. We hebben er op dit moment twee. Oh, wat leuk. Oh, wat goed. Want ja. dus je ziet dat, dat er echt heel veel mensen mee op de foto is gaan. Niet ja. Ja, is, ja, niet is niet normaal. Ja, het is echt zo leuk. Ja. En het, uh, de letters aan de boulevard, die, worden, die krijgen een... Upgrade, Oké. Okay. Oh, het leuk, ja. maar dat zeg ik nog niet. Oh, die grote letters, die, die, die witte letters, een upgrade. Ja. ja. Die gaan in race kleuren of... Dat zeg ik niet. Dat zeg je niet. Nee. Nou, je doet maar een gok hoor. Ja. <laughs> ik zeg zwart-wit geblokt. Zwart-wit geblokt, ah, hartstikke leuk. Stikke <laughs> hey, maar. Hé, uh, maar Michel, uh, uh, uh, ondernemers kunnen voor 35 euro een pakket aanschaffen. Hè? Ja. En daar, daar zitten stickers in en... Uh, ze krijgen een tas, er zitten stickers en je kan aangeven wat je wil. Dus inderdaad voor je etalage. En ja. of die grote racevlag, die hebben we natuurlijk ook nog. Okay. En de rest, uh, het, het is natuurlijk een klein bedrag. Wij komen die stickers aanbrengen, ja. 35 euro. En Dat is niet veel geld. Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar doet, doet iedereen mee? Of? Nou, heel veel ondernemers die hebben de stickers van vorig jaar nog hangen. Oh. Dus het enige wat we uh, moeten doen is uh. die 24 eraf halen, de 25 erop. Okay. En dan zijn ze al klaar. Maar heel veel ondernemers laten het hangen. Ja, waarom ja. Niet? Ja, nee, het maar is dit, stik... is de, dit is de laatste Grand Prix, hè? Nee, uh, volgend nee. jaar ook nog. Nee, stel. ik hoor. Jij hoorde... bent toch racefan, of niet? Jawel, maar Jij ik, weet hoorde... dat volgend jaar ik, ik heb een, een interview gezien met Robert Overdijk. Ja. En die zei dat dit de laatste was. <kij> nou, dan is hij echt iets helemaal mis. Want volgend jaar is het ook nog. Met ja, de, dat met, heb de, ik ook de, met de sprintrace en alles, joh. Oké. Okay. Ja, nee, dat, dat, dat, dat zat helemaal vast. Dat klopt wel wat jij zegt. Ik ja. zat ook al te twijfelen. Ja. Hij was, hij, hij was het woordje voor voorlaatste waarschijnlijk bedoelde hij. <laughs> nee, niet. Nee. nee. Maar, nee, maar dan er kwam gest... dit en nog eentje hier nou. Ja, ja. ja dus nu absoluut. komen we eind ja, uh, ja. augustus en dan... In, in de uh, 26. Uh, ja. Ja, ja. ja, absoluut. Hé, hey, um, uh, wat doe jij verder nog? Je uh, Middelcom Media, dat is jouw bedrijf eigenlijk. ja. Gaat het goed? Is ja, het is gigantisch druk. druk. Ja? Ontzettend druk, ja. Werk je alleen maar in Zandvoort? Nee, nee. Nee? Het liefst wel natuurlijk. Ja, dus ik heb er bij. Geen... Nee, maar ik... die files, daar word je helemaal gek van. Ja, ja. Het wordt ja. gewoon steeds drukker op de weg. Ja. Ja, ja. Dus eigenlijk voor tiener ga ik Zandvoort al niet meer uit. Nee. Ja. Maar net zoals van de week hadden we bij Arup, dat is een heel groot bedrijf in Amsterdam. Uh, ja, dus die wilde alle ramen voorzien hebben van, uh, van Ed's klas. Mm -hmm. uh, bijna 90 meter folie ging er op de ramen. Zo. Ja, daar zijn we drie dagen bezig geweest. Ja. En hoeveel man doe je dat? We zijn nu met z'n drieën. Okay. Je hebt voor, vorig jaar heb je het dorp een beetje versierd met Wouter Wonderwal. Zonderwal. Zonderwal, doe je dat nu weer? Ja, ja die werkt. Oké, die werkt gewoon ja. bij. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Wees werk bij me. Als het heel druk is, dan een, een, een boek min en dan uh, klaar. Ja, ja. ja. En je doet natuurlijk ook uh, het, het het festival met de met de VW-bussen. Ja, ja. vindt vind is het Zandvoort. Ja. Ja. Hoe, ja. Hoe, hoe staat het daarmee? Komt dat nog een keer terug? Of nou, heb je het terrein al gezien, hoe het eruit ziet? Nou ja, uh, dat kan makkelijk een uh, toch een uh, iets georganiseerd worden nee. of niet? Ja, nee. Hoezo ho, nee. ho, niet? Waar moeten de mensen hun haringen kwijt aan die met tentjes komen? Daar staat dus allemaal versteend, hè nu? Ja, de ja. Grote, grote tent van, uh, van Mike, uh, van het uh, Zandvoort Stentenverhuur. Dat <kijnt> is een <_vormen> hele grote ding. die jas staat het hele grote nagels de grond in, want het moet. Ja. Dat staat in onze vergunning. En die doet dan die palen de grond in. Van, uh, die gaan een meter diep. Hoe moet je nu zo'n grote tent? Ja, is lastig. Ja. Ja. Ja, door slaan en dan kom je er ja, uiteindelijk wel doorheen Maar <laughs> nou, dat is nu gewoon... Even. Met een drill behoren wat is jammer eigenlijk. <hijnt _vormen> is er geen, zijn er ja. geen andere ja. locaties? Het is alleen maar op het nu. Dus ik, ik zie het gewoon niet zitten. Het moet nog even in mijn kop... Uh, ja. Uh, ja. Want het is gewoon een heel leuk evenement, hè? Met al die ja. busjes ja. en, en Als we het raden. nog één keer doen, dan zou het het tiende keer zijn. Ja, Zo, jammer, hè? He, ja. ja. Ja. Ja. Dus dat is wel een ding waarvan ik denk van ja, ik moet het nog één keer doen. Ja. ja. Maar die locatie is gewoon... Die was gewoon goud. Stof. Maar ja, het binnencircuit ja. Is, uh, is natuurlijk ook een, uh, een optie. Wie? Binnencircuit. binnencircuit. Ja. Weet je wat de ko trein uh, kost om te huren? Nee? Hm. Echt waar? Ja. Van van circuit? Ja? Dat, ja? ja. ja. Maar het is toch uh, uh, grond van de, van, de, van, de, van de gemeente? Nee, volgens volg mij niet. Zodra je de rapport gaat, moet je het huren hoor. Ja, dat volgens mij ook ja. Okay. ja. Dat denk ik wel. Maar harde, ik de, zit, de, ik de, zit, de zit de denken de, te denken waar het de eventueel even, wel kan. Maar ik, ik, ik, ik zie ook niet zo... Nee, de, de, de gemeente die vindt het een heel leuk evenement. Dus die willen het eigenlijk ook wel uh, aanhouden. En die kwamen met een voorstel in Noord. Maar het, het mooie van dit evenement is dat de mensen komen naar... Uh, uh, uh, uh, uh, Oud parkeertrein, de Zuid. Je zet je bus neer. Je zat met je konst. Zit je in de duinen. Met je gezicht. Zit je naar de zee te kijken. Je bent ja. vijf minuten van het dorp af. Ja, nee. Het was uh, en de, de dan tof... in Noord. Uh, dan gaan de mensen niet meer komen. En de mensen komen wel, hoor. Die uh -huh. Volkswagen gasten. Maar ze gaan niet meer naar het dorp toe. Want het is 15 tot 20 minuten lopen. Ja, ja. Maar misschien die strook langs, de, langs de, de spoorlijn. Weet je wel? Een fietspad. Ja. ja, maar dat is te klein. Ja? ja, dat is te klein. De laatste keer kwamen er 180 auto's. Oeps. 180 bussen. En die, ja. mensen, die mensen overnachten vaak in tentjes, hè? Uh, in de bus zelf en in tenten. Kijk, als jij met een kevertje komt... Uh, ja. Er zijn ook mensen die slapen in een kevertje. Uh, maar 9 van de 10 keer hebben ze allemaal een tentje bij ja. of, of een, uh, een shelter weet je, waar je onder kan zitten. Allemaal ja. dat soort dingen. En, uh, je hebt gewoon de ruimte nodig. Ja. Ja, nou had je vorige week uh, bij het WK Prindel 18... Uh, bij de watersportvereniging. Daar mochten ze uh, uh, tijdelijk uh, een soort campingplaatsje maken. Dat kunnen we toch ook nog vragen, of niet? Voor 180 auto's? Nee, niet voor die auto's. Maar die auto's dan op het uh, PS uit en uh, slapen dan uh, daar levert wel, ja. Ik, nee, ik doe dat wat, dat doen mensen niet, jongen. Nee. Kijk, zeker niet, jongens, als je, een, als je een, een, een, een, een dikke kever hebt staan of een, of, of een ja. mooie bus, mm -hmm. ja, die laat je liever niet alleen staan. Nee, nee. dat is ook waar, ja. Nee. Nou, doe je beveiliging in. Nou, dat is dan ja, niet. nee, dat, dat zijn we sowieso verplicht. Ja, al ja, ja? verplicht zelfs. Ja? Nee, juf? Ja, ja. Bij ons op het evenement loopt ook beveiliging. Oh okay. ja, Dat staat okay. in, de, in de vergunning. Ja. Wanneer was het nou de laatste, 2022? 23. 23, oké. Okay. In de ja, coronatijd. Het, het ja. Het zou wel jammer zijn, hè? Is het niet meer? Uh, Zo'n ja. tiende zou wel, wel mooi zijn natuurlijk. Ja, jij verzint toch wat. Nou ja, kijk. Misschien de luisteren de mensen die zeggen van waarom doe je daar niet of zo? Weet je, waarbij je helemaal niet en aan denkt. Weet, de weet je wat is, kijk. Je zit met, met uh, nogmaals, deze locatie was gewoon goud. Ja. Want uh, de mensen gaan naar het dorp toe. Dus ik had heel veel sponsoren uit het dorp. Het evenement draait mm. natuurlijk alleen maar op de sponsoren. We zijn een stichting en er is geen dik geld, uh, we hebben geen dikke portemonnee van. Nee, nou, nee. Je Dus je cent heb je gewoon nodig. Als je nu naar de andere kant van Zandvoort gaat, dan zeggen die sponsoren ook van ja, maar jullie staan nu daar, dus die mensen komen niet hier. Mm, nee. Er zijn diverse restaurants die weten gewoon van tevoren, als Michel dat evenement zit, ons restaurant vol die, die, die dag. Je ja. ja, zegt ja. ook ja, dan komen hier alleen maar Volkswagen gasten. Ja, ja, ja inderdaad. Ja, als we in Noord zitten, dan gebeurt het niet. Het gaat niet gebeuren. Zeker. Nee, nee. nee, moeilijk, moeilijk. gaan even ja. terug naar het versieren van het dorp. Uh, jij doet het al sinds 2021, hè? De, ja, eerste race, de eerste race eigenlijk. Ja. Uh, is er veel veranderd uh, van 2022? Nee, naar... nee, nee, nee. Het wordt bijna? alleen leuker. Het ja. wordt voller. Ja, ja, ja. Eh, bij de eerste race uh, waren het inderdaad alleen de etalage van de winkeliers. En dan kwam er een sticker bij en een vlag. of dat soort dingen. En uh, nu uh, komen die. Erden, wat ik net zei, die bankjes komen erbij. En lantaarnpalen En, en uh, ja, ja. Uh, ja. stickers op de straat. En, uh, noem het maar op. Het wordt, hmm. het wordt alleen voller. Ja, het wordt leuker. Nog ja. Ja, leuker. Ja. Nou lastig dat jullie ook een keer bij op het circuit iets uh, gedaan hebben bij, uh, Mercedes. bij Mercedes. Ieder jaar zelf. Het vertelde is iets te horen. Dan uh, krijgen we twee dagen van tevoren, of, of soms een dag van tevoren... en dan krijg je een telefoontje van... Uh, ja, jullie de... moeten weer aan de bak bij Mercedes. Dan belt Toto, Toto Wolff, belt even op en dan... Nee, uh, oh. Hamilton zelf. Oh, Hamilton zelf. Ja, ja die, die, die zit nu bij Ferrari, dus... Uh, ja. Ja. Misschien dat jullie ook nog iets kunnen doen bij Ferrari dan, of niet? Ik zou... Uh, Helemaal hebben zo even op z'n nul z'n kijken. Wat maar wat, wat hebben jullie daar is. gedaan, dan? Uh. Uh, ze hebben twee of drie hebben ze van die grote units. Dus de ja. unit die hier op Zandvoort staat, uh, dan de volgende race een week later. Dus die unit op dat andere parcours waar het heen gaat, of dat andere ja. ski waar die heen gaat, die wordt dan weer opgebouwd. En dan, het ding wat hier te staat, ja. dat was de laatste keer was hij helemaal chroom. En dat vinden ze niet mooi, alles moest zwart. Dus we hebben alles mat zwart moeten maken. Oh ja, zo. Ja. Ja. Ja. En de ramen moest geblindeerd worden en folie tegen de ramen. Okay. En Binnen allemaal dingen die groom waren, het moest allemaal, moest het maatschappij oh, ja? worden. Ja. Uh, nou, dat is een aardige klus. Ja, het zijn leuke dagen. Ja, dat begrijp ik ja. En het, je zit meer, de, je, ze komen ook inderdaad gewoon voorbij lopen. Uh -huh. uh, Hamilton en, en hoe heet die andere gast? Van, van, van Mercedes? Uh, Antonelli nu, maar nee, ja. bedoel je niet, hè? Nee. Jij, jij bedoelt, uh, Rustel. Rustel. Ja, ja, Rustel, ja. ja. ja. Dus die ken je goed? Uh, nou, goed uh, Hamilton maar... die uh, gaf vorig jaar uh, of twee jaar terug. Nee, vorig jaar was dat, uh, kwam die aanlopen en toen zei hij van: Hé, hey, kennen jullie nog van vorig jaar? Oh yeah? hand, Ja, serieus. Oh, ja, ja? Was, ah, leuk. Wat ik heel bizar vind, want die gast ziet er duizenden mensen ja, uh, in. En, uh, en uh, Russel die, uh, uh, die liep gewoon voorbij. En, ja, uh, ja. Ven, lul. Wat vervelend. Ja, dat is een heel pedant mannetje. Ja, wel een goede rij, maar uh, ja, hoewel. Nee. Niet uh, exceptioneel, hè? nee. Door mij helemaal ja, nee, ja, ja, ja. ja. ja. hey, en verstappen. Ja, precies. Grappig en, dat je dat zo uh, ervaart. Hè? Ja, leuk. leuk. Ja. Ja. Dat zijn leuke opdrachten hoor. Ja, ja. Doordat, ja, Maar heb je daardoor ook meer opdrachten gekregen voor op het circuit of dat niet? Nee, nee, nee? nee. Je, nee, nee niet. Nee, had nee, nee, ja. het Er zijn wel mensen die zeggen: van, oh, doe je dat ook? Doe je dat ook? Oh, en dan daar heb je er een paar van. Ja. Ja. Het is niet, uh, nee. Maar als dan, je het in uh, percentage, hoeveel doe je in, in Zandvoort en hoeveel doe je buiten Zandvoort? Doe je het meeste buiten Zandvoort? Nee, in Zandvoort denk ja? ik wel. Ja, ik denk het wel, ja. Maar wij, wij doen ook heel veel, hè. We zijn het, eigenlijk zijn we landelijk. Ja. Want we ja. doen natuurlijk niet alleen stickers. We doen ook merchandise en pennen en aanstekers en bedrijfskleding. Oké. Okay. En, en, ja. en, en doeken. en Iedere dag gaan er wel tien, twaalf dozen de deur uit met spullen. Ja. Ja ja, ja, ja, ja. Wat grappig. Ik vind het wel een mooie naam, Miracle Media. Ja. Wel grappig, ja vraag niet hoe ik erop ben gekomen, dat weet ik echt niet meer. Nou, ik wilde net de vraag stellen, hoe ben je erop gekomen? <laughs> nou, nu je het vraagt... <laughs> ik heb geen idee meer. Maar het is wel een mooie naam ja. in ieder geval. Hey, en en um, dus uh, hoe je lang ben je nou bezig om het in het dorp te doen, zeg maar? Is dat met twee weken gebeurd? Of, uh, want nou, je begint ben, maandag, neem ik aan. De aanstaande maandag gaan we beginnen. Ja. Dus dus, ja. En dan uh, hoop ik binnen twee weken moet het een beetje klaar zijn. Maar ja. in principe is de hele maand tot aan de race... Ja. Is ja, nou het begint nu een beetje te komen. We hebben wel andere opdrachten ook aan die we wel uit voeren en die via de mail allemaal gaan. Ja, ik steek maandag de vlag weer in de vlag. Ja, terecht. Ja, mooi. Ja, maar het begint nu een beetje te komen. Het grote reuzenrad ja. is ja. opgebouwd. Volgende maand ja. is het al klaar. Ja, het reuzenrad gaat helemaal klaar. Ja, ik denk dat het morgen ja. open gaat of zo. Ja. Ik denk het wel, ja. dat, dat ding komt uit Noordwijk, he? die heeft ja. in Noordwijk gestaan. Oh ja? Ja. Dan gaan we hier dan gaan we een grote kermis en een circus gaan we hier allemaal opbouwen hier in het dorpen. Wat me dan weer opvalt, dat er posters langs de weg hangen van een kermis in ergens in horen. Oh ja, oh, ja? echt waar? Ja, maar dat is een grote kermis, dus op Horen. Ja, Doet het even lekker in je eigen dorp. Nee, dat ben ik een ja, met je eens. Hang hier dan gewoon op dat we hier een kermis of een. Nee, dat, dat ben ik met je eens. Een reuze dat hebben we ja. ja, ja. <coughs> Ja. Dat kan allemaal beter, vind jij ook, uh, zeg maar ja, Natuurlijk, de, uh. ja. Het is al heel mooi dat die vlag als je zand voor komt dat die grote vlaggen er al hangen. Ja. ja. Op de, uh, waar die uh, schelpenkast ja. Ja. ja. ja. Dat is wel mooi, ja. En hier op de rotonde bij het circuit. Maak jij die vlaggen ook? Nee, nee. Oh, dat niet? Ja. Wij maken wel vlaggen, maar niet die vlaggen. Ja, maar niet die vlaggen. Dat is jammer. Dat is wel een mooie opdracht geweest, toch? Ja. Maar goed, je, kan niet, je kan niet alles hebben zullen we maar zeggen. Ja, nee. nou, ik denk ook niet dat het goed is als je alles op bij één bedrijf neerlaat. Nee. nee. En voor ons is het ook niet goed als we alles op één paard. Zetten. Nee, zo'n nee. hey, maar zijn er nou ook ondernemers die zeggen van, nou, daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben? Tuurlijk, als je niet van reizen houdt, of je er helemaal niks aan. Nee. nee. nee maar voor wordt is het wel goed natuurlijk. Ik bedoel, ja. zo kun je ook zeggen. Maar... Ja. Hoeveel, hoeveel mensen doen daar aan mee? Ik heb nu rond uh, 25-30 inschrijvingen. Oké. Okay. Okay, ja. En dat, kan, dat mag meer zijn natuurlijk. Nou ja, mensen die zeggen, die, eigenlijk is het gewoon zo, oh we zien Michel wel verschijnen. Ja, ja. We zien het wel. Want als wij bezig zijn, hey, mis doe je het bij mij ook even? Ja, zo precies. Dat. Ja, Vorig ja. jaar hadden we iets van 15 inschrijvingen en we waren echt allemaal ja. zo, 15, oeh, 15. En we stopten bij 70. <laughs> Jezus. Ja, ja, ja. ja. ja, ja mensen ja. aankomen, doe het bij mij er ook even op. Ja. Ja, ja bij mij er ook op. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. dus wij schrijven natuurlijk ja, nee, dat doe je ja. goed nou helemaal leuk en volgend jaar doe je het ook nog een keer hè? neem ik aan ik mag wel hopen van ja ja nou misschien dat we daarna de Formule E krijgen nee je weet het niet die elektrische nou? auto's waarom uh, <laughs> <laughs> <laughs> nee, ik ik zag dat wat uh, hij van uh, Ronnie voor die was die was naar Berlijn geweest naar zo'n zo uh, Formule E, e event toen had ik geschreven van, uh, had je je oordopjes bij? <laughs> ja, ik vind ook helemaal niks hoor, die Formule 1. Maar goed, je moet hem eigenlijk niet hebben. Hè? Nee. Ja, maar toch zit er zo... Zelf... Nou het dan een keer, uh, de indycars uit. Dat is nog wel leuk hier. Dat is leuk. Toch? toch? Ja. Een dikke, vette dtm kar nou, okay. Ja, DTM. Uh, ja. Nou, die komen er al hè, DTM. Uh... Ja, maar het moet, het moet gewoon geluid maken. Ja, ja. Nee, dat vind ik ook hoor. Ja, ja. ja, maar ja, een echte Zandvoort wil dat altijd hè. Nou, volgend jaar maken ze ook waarschijnlijk weer minder geluid. Want dan wordt het nog, nog elektrisch hè, die ja. Ja. Het gaat niet de goede kant op, Michel. Maar ja. Ja, ik ben er ook bang voor. Nee. Daarom blijf ik lekker rond pruttelen in mijn Volkswagen. Zo is juist, het, want die maken herrie. Die maken nog een beetje herrie, ja. ja. ja. ja. ja. Hey, mocht ik jou heel veel succes wensen uh, ja. uh, de komende ja. nou, twee weken, denk ik. Ja. Weken. En, uh, en een goede race natuurlijk. En alles. Ik doe het wel even werkzen. als ik langs rij. Toet ja. toet. En, ma <laughs> en maak het al voor het mooi. Hartstikke je had toch een bedankt. nieuwe auto, zijn Ja. Ja. Moet je wel toeteren, want ik weet nog niet hoe die eruit ziet. Nee, nou. groen. Oh, trouwens, jij mag niet toeteren, want daar heb je zelf ook een hekel aan. Ja, nou, je mag wel één keer toeteren. Nee, nee, nee, nee ja, toeteren mag toeteren niet. Je een ja, nee. ja, hekel aan toeteren. Kun je een verkrijgen. voor krijgen? Kun je maar, je, krijgen. <laughs> je moet het toeteren. Je ja. moet het toeteren. Hé, Michel, hartstikke bedankt. Uh, heel goed weekend. En werk. Uh, en, en dankjewel. dankjewel. Okay. We gaan muziek draaien. Wat gaan we draaien, Maya. Die is nog van de Rolling Stone. Ah, zeg. kijk nou, dat is, ja, het is, de, lekker. De, dat is echt te werk. Goedemorgen, Rolling Stone. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Ja, de Rolling Stones en Beast of Burden. Ja, we gaan hier Op, nog een, een, een, ja, gaan een, nog een plaat rijden. Het is bijna half elf. Ja. En, uh, heb je nog iets in de aanbieding, Maya? een ja. horse with no man. A horse oh, van ja, Amerika. Ja, ja, ja. ja. things that were said Ja, uh, weet je nog? Een, een paard uh, zonder naam. Een hè? paard zonder naam. Ja, ja. inderdaad. Nee, Leuke, le le le goed nummer Amerika. Amerika. Uh, ze hebben niet veel verder uh, gehad, volgens mij. Hè? Ja, oh, nog één. Oh. Ja? Ja, volgens okay. mij wel. Het is geen... Ja, welke een... nu, hè? Ja, dat een weet een ik niet uit mijn hoofd. Goed, inmiddels bij ons aangeschoven is uh, Belinda Gurdelsson. Uh, maar, uh, welkom, Belinda. Ja, We moeten even wel. zingen, hè? Uh, ja, want het is jarig, ja. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de glorie. Oh, oh, oh, Gaan we nog door of niet? Ik denk dat we. Ja, nee, uh, ja. er niet mee moeten vermoeien. Dat heel goed bedoeld. Ja. Ja. Van harte gefeliciteerd. Ja. Ja. Ja. Ja. Goed, uh, waarom zit Belinda hier? Uh, nou, een, een dag na de Pride in uh, Zandvoort kwam er op dinsdag opeens een persbericht. Van, uh, ja, eigenlijk Belinda, jij had hem gestuurd, hè. Want ik neem aan dat jij ook de initiator bent van het geheel. En dat ging over... Uh, de Sovjetse politiek maakt vuist tegen intimidatie. Ja, dat had weer te maken met een stukje wat in de Telegraaf stond, hè. Dat ja. heb ik begrepen. Uh, waarin stond dat... Uh, uh, en die had de titel, seksuele intimidatie in Zandvoort... Kan ik nog wel in bikini? Dat, uh, toen dacht jij van, hou, uh, oh, oh, we gaan niet Zandvoort... Uh... Beledig, hè, zullen we zeggen? Bestje, nee. Ja, bestje, <laughs> ja. En toen dus je, kreeg jij je het idee om dit te gaan doen? Nou, niet alleen ik hoor, met een aantal ja, anderen. inderdaad. Ja. Dus, uh, want uh, dat zou te veel eer voor mij zijn. Maar ja. wel zoiets van, ja... Het is, A, het is een landelijk probleem. Ja, absoluut. Uh, dat ten eerste, maar het feit dat Zandvoort op die manier... zo eigenlijk uh, in de picture, negatief in de picture werd gezet, uh -huh. hadden we echt zoiets van, ja, dit kan niet. Nee. Uh -huh. um, en zeker omdat we juist die dag ervoor hadden we ook de Pride. Ja, waarom? Ja. En dan moet je kunnen zijn wie je bent. En dan mag je ook zijn wie je bent. En dan komt dit er overeen. Toen hadden we zoiets van... Um, in ieder geval wilden we gewoon op die manier als politiek... ook een signaal afgeven van... Uh -huh. Zandvoort, uh, in Zandvoort mag je zijn wie je bij, uh, bent dan moet je ook vrij kunnen bewegen, dan moet je veilig kunnen zijn. Ja. Dus dat signaal wilden we ja, Heb afgeven. jij contact gehad met die Julia Sendman die dat stukje geschreven heeft of niet? Of Ik, we hebben ook een bericht naar de Telegraaf gestuurd... Okay. maar uh, geen heeft daar niet niets nee, <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar uh, ja, wat erin stond, uh, de, wat je al zegt, het is een landelijk probleem... Hè? het ja. speelt zeker dan niet alleen in Zandvoort. Uh, ja, uh, wat, wat, wat kun je nou bereiken met, uh, met, de, met deze actie? Ja, het is ook een stuk bewustwording. Uh -huh. Eigenlijk dat we ook gewoon niet normaal vinden. Hè? Dat moeten we ook niet normaal gaan vinden. Dat, dat, uh, dat meisjes op die manier uh, bejegen worden, Gefreend vrouwen. Worden, ja, ja. Uh, dat, er, dat ze niet, zich niet vrij kunnen bewegen op het strand. Omdat er foto's worden genomen. Omdat ze worden uh, mm. nagesist. Um, of gewoon geïntimideerd. Want het hoeft niet altijd seksueel te zijn. Maar gewoon door die jongens een beetje die uh, ja. haantje gaan lopen spelen. En ik snap best wel dat in deze tijd dat ook mensen denken: van, oh jeetje, uh, moet ik daar wat van gaan zeggen? Want voor je het weet heb ik of een knal voor mijn kop, mm -hmm. of erger. Of een mes in je rug. Ja, ja. precies. Ja. Maar ja. Uh, dat vind ik het ook. Uh, ja, als politiek kunnen we dit signaal maken. En ik, ik verwacht ook eigenlijk wel. En ik denk dat de burgemeester daar ook wel voor is. dat ook gewoon handhaving en politie daar gewoon springer mm -hmm. tegen nou ja, gaan. Nou ja, nou moet ik zeggen dat in de politiek in stand voor, Is dat al eerder aan de orde geweest? Hè? Ja. En volgens mij heeft uh, David Molenburg, onze burgemeester. Ook al een keer een zero-tolerance-beleid op dit gebied. Uh, ja. Ik wil niet zeggen uitgevaardigd, maar dat hij dat zou doen in ieder geval. Nee, dat klopt wel, maar het is ook. Um, in, hey, broer, ik moet even goed zeggen. Juli 24 is de wet aangenomen, zeg maar. Ja, dat is strafbaar, nemen. is hè? Dat, ja. ja, het is geen strafbaar feit, maar wel een overtreding. Uh -huh. En waar het nu eigenlijk om gaat, is dat de BOA's. Dus onze BOA's vanuit Zandvoort. Ja. Gaan, die mogen daar niet tegen optreden, okay. omdat ze bepaalde bevoegdheden niet hebben. Uh -huh. okay. Nou zijn er wel pilots voor gestart en die schijnen ook gewoon wel succesvol te zijn in sommige mm -hmm. plaatsen. Dus eigenlijk is ook indirect onze oproep van nou ja, misschien kunnen we daar nog in meedoen. Want ja. de evaluatie en de resultaten komen in 26, maar ja, mm -hmm. dat is een jaar verder. Mm -hmm. Dus kijk wat je daar uh, vooruitlopend misschien op, uh, op kan doen. Jullie hebben ook posters gemaakt hè? Ja. Een vraag. Hoe zou jij het vinden als iemand hoe uh, tegen je moeder zou roepen? Ja. Wie heeft dat uh, verzonnen? Dat was ik niet, maar dat was een heel creatief brein. Ik had het verzonnen kunnen hebben, maar het is eigenlijk gewoon, ja... Weet je, het is ook een prikkel onder. Want als je vraagt van, joh, hoe zou jij het vinden als iemand iets seksueels, onaardigs tegen je zou zeggen? Dan heb je eigenlijk zoiets van, ja, oké, maar dit... Het moest eigenlijk zoiets hebben van... Ja, dat denk ik. En ook de trigger gewoon. Ja, weet je, dat is niet gewoon normaal. Hoe Heb je de reacties opgekregen van buiten voor oog? Um, weinig. Het is ook een beetje een ja. denk ik. Maar ja. het is ook niet. Nee, daarom zou je juist wachten dat het wel zo zou zijn. Maar... Ja, of juist niet. Um, je hebt in media is het wel al opgepakt. Mm -hmm. um, Anderen die er ook onder reageren. Ja. En we gaan wel door hoor. Want dit is dan nummertje één. En er komt er nog één met uh, zissen. En dan komt okay. er ook nog één met uh, over uh, foto's nemen mm -hmm. in het geniep uh, van, van, van, uh, van vrouwen. Dus op die manier wel het onder de aandacht te blijven ja. ja. uh, houden. Maar nou, nou, de aandacht is door uh, alle socia social media... Ja. Hè, die enorm opgekomen is de laatste jaren... Ja. Uh, dat, komt dat steeds meer onder de aandacht. Hè? Ik bedoel, uh, alle uh, uh, dingetjes die er zijn... die worden breed uitgemeten op social media. Ja, maar wat je ziet is het toch wel vaak een stukje versnippering. Uh -huh. dus ik zou, dat was de idee ook erachter. Laten wij gewoon in Zandvoort als collectief nu opstaan en zeggen van joh... Um, hier past dit, dit gewoon, kan ik gewoon niet. niet. Hier kan nee. dit gewoon niet. Uh -huh. En in uh, Scheveningen bijvoorbeeld... werken ze met... Uh, omdat ook de boers daar ook nog niet mogen... met de stewards uh -huh. die daarop aanspreken. Uh, dat zou ook een, een optie kunnen zijn. Uh -huh. Er is natuurlijk extra geld... Hè, voor, uh, ja. voor handhaving ja. en dergelijke gekomen. Dus ook gewoon... Ik, uh -huh. um, en ook de oproep is natuurlijk ook voor anderen... als je iets ziet of iets hoort... doe ik aangifte. Hè? Want dat is, daar begint het ja. natuurlijk al mee. Ja. Uh -huh. En ik, ik heb niet de illusie hoor dat als je aangifte meteen doet, dat diegene opgepakt wordt. Maar misschien zijn er wel foto's of beelden. En dan mm -hmm. dat je op die manier ook gewoon een signaal afgeeft. Ja. Hebben we hebben in de tijd, hebben we natuurlijk ook gehad hier in de Zandvoort, nou, de praten over. 15 jaar terug, denk ik. Natuurlijk allemaal die, die, die, nou ja, die asbakken van gasten. Ja. Die ook zo aan het uh, gigantisch aan het nou, toen kwam de ME er nog aan te passen. Ja. En uh, die ik wil niet zeggen dat nou, nu de ME erop nee, nee, nee, nee, Maar het is nee, wel dat, op een nee. gegeven moment dat je zegt: nee. maar, ja, we, we moeten ergens die lijn trekken. Ja. Ja. En dingen ja. moeten ook niet normaal worden. Ja. Ja. Ja. Ja. Heeft het er iets mee te maken dat de verkiezingen eraan komen? Of dat nee, de, nee, wel, nee? Nee, nee, absoluut nee, niet. Nee, nee. Nee. nee, weet je, er komen eerst landelijke verkiezingen. Nou, Dus dit doet daar niet aan mee. 29 nee. <laughs> <19 laughs> oktober, dat klopt. Nee, dat ben ik het met je eens. Anderen wel hoor, die erop staan. Maar dat is absoluut niet de instelling. Nee, nee, nee. Het is ook gewoon het signaal wat we willen afgeven is van uh, uh, Zandvoort is veilig. Dan moet je veilig ja, kunnen zijn. En ja. uh, kom gewoon hier. Weet je, het is ook het, bij de Pride stralen we dat ook mm -hmm. uit. Ja. Dus het is ook een uh, onderschrijven, ja. op een iets scherpere manier. Ik heb net een, ja, een, een hele lijst ingevuld over veiligheid in Zandvoort. Oh, die is net geweest, ja. ja. Ja, en dan krijg je een, een brief thuis met een wachtwoord. Ja. ja, ja, ja. Ja, is de veiligheidsmotor. En dat is... Uh... Voel jij je veilig, Ger? Ja, Ik toch? voel me niet onveilig. Okay, Zeker niet. Nee. nee. nee. Maar nee, voel je je dan ook veilig? Ja, ja? ja dat bedoel ja. ik. Als dat, dat ja, nee, je dat zegt, ik voel me niet onveilig, dan denk nee, ik, dat Nee, wel. Oh. Nee, nee, nee. nee. nee nou, ja, ik laat elke avond mijn hond uit om. Uh, weet ik veel, 10, 11 uur. En dan, ik loop al die terrassen langs de een halte straat. Dus, uh, nee, ja, maar dan ga ja. je ja. steeds zitten en dan. Uh, uh, praat je pot. En, uh, ja. en, uh, ja. Ja. <laughs> <laughs> dan durf je heen. hier niet uit te Belinda, uh, jij zegt van nou. Uh, tenminste, ik zou denken dat alle politieke partijen wel mee eens zijn. Hè? Want, uh, maar ja. toch, uh, doe maar zes van de negen partijen in het mee. Ja. Uh, Partij van de Arbeid niet, uh, GroenLinks niet en D66 niet. Nee. Ik neem maandagjes dat je ze wel proberen om erbij te... Uh... Uiteraard. Ja, ja. We hebben iedereen benaderd en zij ja. hebben ervoor gekozen om uh, niet ja. meer te doen. Maar, uh, jij kunt moeilijk zeggen waarom niet. Hè? Maar... Nee, want ik ben niet te nee, van de te nee. weet uh, nee. Ik dus... denk dat nou, ik het wel nee, goed doen. Dus ik, ik, heb uh... even, ik heb even gesproken met uh, Maaike met, uh, Kopen van de Partij van de Arbeid. Ja, wat zegt zij? Het is uh, uh, uh, uh, even kijken. hoor, Dan moet ik even goed. Uh... Heb je wel de die tegen gaan, Ja, tegen. Heb nee, behoorlijk. Ja. maar ja, dat moet je doen als journalist. Hè? Ja, dat vind ik uh, heel mooi. Zij zegt dat is eigenlijk niet de manier om uh, dat te doen. En, uh, ja. Nee, maar dat is een keuze. Heb je geen, uh, ik geen betreft... goed gevoel bij, zeg maar. Nee, maar ik vind het wat dat betreft wel mooi dat de andere uh, vijf partijen, ja. dus zes in totaal, dat wel doen. Ja. En dan uh, ja. een keer een, een, een voor iets. Uh, ja, ook, er, uh, ja, er zijn ook geen incidenten geweest waar je dit dan op zou kunnen hangen, zegt zij. Nee, maar als er gewoon zo'n artikel in een, in een Telegraaf staat... wat niet alleen neer Zandvoort wordt gelezen, maar ook daarbuiten... dan doet dat ook iets met de imago van Zandvoort. Ja, ja, dus waar. ik vind dat je daar ook tegenop mag treden. Van, uh, uh -huh. In ieder geval een vuist tegen mag maken. Ik vind dat gewoon heel naar. Want mm -hmm. het is niet alleen een Zandvoorts probleem, het is een maatschappelijk probleem. Dus er had net zo goed... Uh, bij een plas of weet ik wel waar... Uh, willekeurig elke plek in Nederland ja. waar je aan uh -huh. water zit... had het kunnen zijn, of in een bos. Maar ze ligt op die manier zandvoort eruit. En ook in dat artikel, en dat weet ik door iemand anders... op patent gemaakt, er zitten stukjes in dat artikel. Dat zijn oude stukjes huh. van drie, vier jaar geleden. Okay. Dan denk ik, ja, maar je vreemdt wel een plaats zo. Dus dan, ja. dan denk ik ja. van, hallo... Uh... Ja. Maar het is toch wonderlijk dat de telegraaf daar niet reageert op... Uh... Of deze actie. Nee, maar ik denk dat dat niet zo interessant is hè, voor de telegraaf. Nee. Ja. Maar, maar het is er zullen veel uh, mensen dit nou lezen. Ik bedoel... Uh... Ja, maar één iemand, uh, elk, uh, iemand die dit leeft en ja. denkt ik kom daardoor niet naar Zandvoort, is er voor mij één te veel. Uh, ja, uh. en uh, zeker, je hoort nu ook, weet je, de actie die dus vanuit de horeca is opgestart richting Den Haag hè, met de btw-verhouding. Ja, dat volgens ja. mij willen er straks over. Nou, maar, gaan ja. we straks nog over praten. Ja, weet je, dat zijn ook allemaal signalen. Dan krijg je anders wel het vreemd. Dus dan denk ik, nou weet je, het is een onwijs mooi dorp waar we in wonen. Uh -huh. Echt super. Uh, ja, alles wat, wat, er, zeg maar, wat het naar beneden praat, dan ga ik graag. Uh, dat mee, zeg in. Ja, mee, dat begrijp ja. ik ja, ja. Ja, eens? Nee, dat ben ik met je eens. Uh, maar goed, uh, ik vraag me af wat, wat helpt het nou eigenlijk? Ja, weet je, maar anders als je niks doet, uh -huh. dan gebeurt er zeker niets. Nee. En ik vind in ieder geval als we dan als, als politiek, je kan niet veel. We kunnen geld ter beschikking stellen, aandacht vragen. Nou, als wij dat dan op onze uh -huh. manier doen. En dat dan de middelen worden ingezet om ook op het moment dat er wel iets gebeurt, dat er meteen hard wordt opgetreden. Uh -huh. Nou, dan vind ik dat wel een, een, een enorme stap voorwaarts. Waar ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. komen die posters gehangen? We doen het gewoon eigenlijk met name via social media. Want ik denk niet dat mensen tegenwoordig nog een postertje achter het raam hebben. Uh, en dat, dat zou op zich een idee zijn. Dus dat. Uh -huh. uh, misschien moeten we daar ook nog even over Nou ja, stop intimidatie nu, hè? Zo weet ik wat eigenlijk. En uh, ja, het is, het is alleen maar goed als meer mensen daar zich bij aansluiten, denk ik. Ja, dat is... En eigenlijk de daders dat die uh, begrijpen ja, ik... dat ze helemaal vaak bezig zijn natuurlijk. Precies, en daarom probeer ja. je ook iets meer op het gevoel. Ja. Hè? We, er zit ook bij, bij jongeren, dat, dat is het van... Oké, okay, hoe vind je dat als jouw moeder zou wordt worden aangesproken? Ik neem aan ja. dat degene die het zelf doet daar ook niet helemaal van gediend is. Mm -hmm. Of dat er, als er naar je moeder gezist wordt, of naar je zusje... Mm -hmm. Of dat er foto's van je moeder of van je zusje worden genomen... Ja. En ik heb niet meteen de illusie dat als ze die posters zien... dat ze denken, nou, nu doe ik het Nee, niet nu meer. ga ik het even niet doen. Nu he? ga ik het niet doen, maar uh, dat er misschien wel op een gegeven moment... toch iets in dat brein is of dat anderen ja. toch aanspreken. Ja, ja, begrijp ik. Ja, ik vind vind Het zijn toch waar. vaak eenzelligen die dit doen... En, uh, ja, ik, dus hoe we tot die cel komen, is dat dan wat? Ja, ja. het is, het is, een het heel, is heel wat voelen in een groep inderdaad. En, ja, uh, maar ja, dan dat, moet je op een gegeven moment in een groep, dat weet ik al, ja. hiervoor vanuit werk bij, bij het circus ook, uh, altijd de, de types mm -hmm. van uh, isoleren. Hè? Ja. Ja. ja, ja, ja. Jij bent tegenwoordig geworden hè ja. in uh, Opmeren. Ja. Leuk. Eh, valt, je doet het nu twee maanden of zo, drie maanden? Ja, twee maanden echt als gemeentesecretaris. Of drie al. Dus je bent ja. door je proeftijd heen, zeg maar. Ja, ja, ja. ja, ja. In, in Opmeer? Ja. meer. ja. Opmeer, ja, ja. West-Friesland, hè? Ja, naar boven. Ja? Dat je dat niet ja? kent, Gerrit. Het is, uh, ik ken Opmeer. Het west friese uh, Ja, natuurlijk. Ja. Onwijs, en... mooi, onwijs mooi dorp, hoor. Allemaal ja. herne. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik Vorig jaar de nummer één uh, procentueel gezien qua uh, bouw in uh, heel Noord-Holland. Oh, woord. ja. Ja, wat kunnen we dat hier niet doen? Ja, ja. Hoeveel <laughs> mensen wonen in Opmeer? meer? Op meer? Oké, okay, het is kleiner dan Zandvoort. Ja, ja. Eigen ambtelijke organisatie okay. nog. Dus uh, ja, maar helemaal wat, leuk. Uh, waar vind je de tijd nog om uh, fractievoorzitter te zijn van een Ouderpartij Zandvoort? Ja, in mijn avonduren. Hè? In je avonduren. Ja, joh. Dat is, je het het nog een tijd? is het een dagtaak in uh, Opmeer? Ja, Ja, ja. ja okay. fulltime en meer dan dat. Huh. Ja, Nee, maar het is, het is leuk. Dan nou, heb ik, alle, ik heb, uh, gewoon alle uh, paletten heb ik gezien. Ik ben natuurlijk wethouder geweest. Ik ben ja, raadslid, ja, ik ben ambtenaar. Ja, dus ik, ik ja. kan uh, die pet ook combineren. Nee, begrijp ik, ja. Ah, het is hartstikke leuk. Ja, want hoe lang loop je al mee in de Sanfors politieke dingen? al twaalf, zestien, twaalf jaar? Is het. Of zestien, 16, 16 jaar? Nee, nog meer. Twintig jaar, nee. Ja, sinds 2000, even kijken oh, oh. hoor. 2006. Ah, ja, zo. Ja, bijna 20, bijna 20 jaar. Ja, bijna 20 jaar. 20 ja. was het? Ja, ja 19, 20 jaar. Ja, en wat gaat er gebeuren na maart uh, volgend jaar? Ja, dat is niet aan mij. Nee, dat weet ik wel. Maar wil maar, je door? Nee, ik, ik ga wel op de lijst. Ja, ja. ga je wel op de lijst? Ja, okay. absoluut. ja, En ik vind het prima als er ook nieuwe weer komen, dat die erboven worden. Dus uh -huh. En als er wel een beroep op mij gedaan wordt, doe ik net zo hard weer mee. Ja, en als de vragen, wil je nog een keer wethouder worden? Dan zeg ik nee. Dan zeg je nee. <laughs> Dan kies je wel eigenlijk voor... Uh, uh, zeg maar de baan die je nu hebt in uh, ja, wat meer. Absoluut. Ja, absoluut. Ja, ja, ja, weet je, uh, wethouder is hartstikke leuk. Het uh -huh. is echt een, een onwijs uh -huh. mooie baan. Uh -huh. Maar je bent wel overgeleefd aan het grillen van de politiek. Ja. ja, dat is ja nou. als ja, die ja, de kolder in zijn kop krijgen... en dan sta je morgen opeens op straat. En ja. Dan, uh, ja, maar dan krijg je nog uh, wat geld mee, toch? En zo. En ja, en, maar dat... Ja, tegen ja, nee, dat, dat is maar dat is vergelijkbaar met WW. Oké. Okay, ja, ja. Dus het is, uh, je hebt 70%. ook je verplichtingen en ah. je moet ook gewoon solliciteren. Ah. En, ja, ja. Ja. Ah. Dus dat is niet zo van uh, Launen en lekker mee. Nee, dat is niet nee. zo. Nee. Nee. En het is wat dat betreft natuurlijk een, uh, ja. Nou ja, een lastige baan. Weet je? Uh -huh. Als je ja. bij een baas werkt, die kan niet morgen tegen jou zeggen... Van, uh, ja. je, je functioneert niet ja. en uh, daar staat van de deur. Als jij al twintig jaar in de zon van de politiek zit, kun je wel zeggen of er in die jaren wat veranderd is... en wat er veranderd is. En wat er veranderd is. Je. Is het in, in, in het voordeel veranderd? Laten we, laten we dat zeggen. Het is, mij volgens mij wat, wat rustiger geworden. in uh, onder, het, is, het, is, nou, het, het gaat in vlagen. Het gaat wel met stormen en beter. Het is, ja, weet je wat ook het lastig is? Als je net binnenkomt, dan ben je nog zo bleu. Ja. Je, dan ja, lees je ja. ook alles... Ja. Dan is alles moeilijk, interessant. Uh -huh. um, dus, um, dus je ja, hebt onder... tegen je dochter gezegd... die bij Jong Stanford zit... je moet niet alles lezen. <laughs> ja, je moet wel wat selectiever lezen. Ja, selectiever lezen, ja, ja. inderdaad. En ja. gewoon kijken waar de punten ja. zitten. Ik vind het af en toe qua sfeer... is het wel uh, iets harder geworden... Ja. Als, um, en, en het mooie van, ja, maar weet je, dan word je echt zo'n oma weet je, of, of zo'n moeder van toen. Hadden we het ja. Ik heb er wel eens over gedacht, in die tijd had je echt een commissie... die ging echt over planning en controle, over het geld. Uh -huh. Met uh, Pim Kuiken en uh, Cor van Koningsbrugge, ja, ja, Fred ja, ja. Paap. Dat was het mooie. Er waren echt mensen die, waren echt ook, die gingen over het geld zonder uh -huh. politieke kleur. Uh -huh. En dan was het van, hoe zit die begroting in elkaar? Ja. Hoe kan het beter? En dat mis ik af en toe wel eens. Ja, ja. Nou, en hoe, kan... ben, hoe ben jij eigenlijk in de politiek beland? Want je, je, je, ik, ik ken jouw vader. Ja. En uh, dat is een collega van mij geweest. Ja. En uh, dat is, die deed heel wat anders. Ja, die zat niet in de politiek, hoor. Nee. Dat zal hij nee. ook nooit gedaan hebben. Nee. Ja, ja. nee, dat denk ik ook niet. Nee, dat past ook absoluut niet bij hem. Um, ik ben gevraagd in de tijd uh, door Fred Paap. Oké. Okay. Of ik op de lijst Dus dat bij de VVD, he, ja. toen? Ja, ja. ja. Dus zo ben ik in de tijd ja. uh, begonnen. Hij van okay. mij ook wel eens gevraagd, maar ik, heb, ik ben er niet in getrapt. <laughs> nee, het, is, nee, het is hartstikke leuk, weet je? Want ik, ja. ik, ik had wel zoiets, ik kan schrijven vanaf de zijkant en allemaal zeggen wat niet goed, is, goed is. Maar als je meedoet, dan kan je uh, in ja. ieder geval uh, proberen wat te veranderen. Ja, Zeker. proberen helemaal. Is het, het is niet makkelijk voor een gemeenteraadslid om iets te veranderen. Hè? Dat is, uh... Maar weet je, je kan best wel met dingen naar voren brengen. Initiatieven leren. Kijk, een groot deel wordt natuurlijk voorgekauwd van ja. het college. Ja, zaken het. met wettelijke zaken. Maar ik ja. kan wel de accenten kan je aanbrengen. Ja, ja, je zo, ziet ja. het met het rookverbod op het strand. Dat is uh, Siska samen met. Uh, uh, Karim. Kroen. Karim. Kroen, ja. En die hebben daar uh, ja, echt uh, werk van gemaakt. En daar, daar komt er ook wat uit. Ja. Mm. Dat is mooi hoor. Ja, witte rook. Ja, nou, ja, <laughs> <Een> soort van. <laughs> nee, maar dat moet je wel doen. En dan moet je elkaar ook opzoeken. En ja, uiteindelijk ja. weet je waar het overal om gaat: het gaat ook om elkaar iets gunnen. Ja, zeker. Ja. Ja. Dat, dat, dat is nog wel eens uh, dat je zegt: van uh, gunnen we elkaar gewoon wat, weet je wel. Ja. Ja. Ja. Maar het kon vroeger natuurlijk ook enorm knetteren in de Zomerse politiek. Ja. Hè? Ik bedoel, dat heb je zelf ook wel meegemaakt, waarschijnlijk. Nou, dat ja. hele gedoe rond de VVD en uh, dat soort zaken, maar... Ja, dat zijn nog geen leuke periodes. Nee, dat zijn echt geen leuke nee. periodes. Maar ja, nee, dat, dat... Maar ont... ondertussen, maar als je kijkt, want je zei het net ook al... is het best al heel veel jaren uh -huh. gewoon een stuk rustiger... Ja, dan ja, zal ja, ja, er zal ja, worden, er gebeurt ja, nogal ja, wat. Ja. En ik vind ook, hè, je mag het inhoudelijk mag je ook echt met elkaar hmm. oneens zijn. Ja. Um, hè, maar dan is het ook altijd hard op de inhoud en zacht op de relatie. Uh -huh. Want dan moeten we wel even scheiden, hè? Uh -huh. De persoon en ja, de, uh, ja. de, de, de politiek. Uh -huh. Maar... Zandvoort heeft nog wel een beetje de naam. Maar volgens mij zijn we echt goed ingehaald op Bloemendaal. hoor. Want ja, wel, Bloemendaal kan uh, het ook aardig kakelen. Dat lekker. is ja. <laughs> ja, ja. Zijn, toch lekker. Ja, we zijn best wel rustig hier. Uh -huh. Nee, dat is, ben ik met je eens. Ja. Maar goed, jij wil wel op de lijst staan. Maar ja. uh, waarschijnlijk geen fractievoorzitter meer dan. Maar... Nee, dat hoeft niet. Nee, nee. Dus dat, uh, nou, Heel, dat als ze gaat... het vragen vind ik het allemaal prima. Maar mm het -hmm. uh, mag ook een ander. Gegeven. Nou ja, Bruno Bouwberg-Wilson stopt ook. Hè? Ja. Die, uh, dus ja, daar da gaat stopt, er wel ja. een hoop ervaring weg dan bij... Uh... Ja, maar ook als ik zeg maar dat ik niet in de raad zou komen... dat dat niet gegeven is... dan ja. uh, ben ik niet uh, voor de partij uh, van nee, nee. Nee, ja. nee. nee. Absoluut niet. Nee, want je bent natuurlijk uh, altijd van huis uit een VVD-politicus uh, geweest. Ja. En nu bij Open Z. Uh, dat be bevalt wel op zich. Ja, absoluut. Ja? Ja. Ja. Gewoon een, dus, een, een, een plaatselijke een politieke ja. partij is gewoon leuk. Ja. Dat is leuk. Het is echt uh, gewoon... Uh, ja. weet je, ongeacht alle landelijke partijen... die mm -hmm. ook altijd aangeven van... wij zijn uh, lokaal bezig. Of je het wil of niet. Je hebt altijd het stigma ja. van landelijk. Ja. Ja. Dat ja. Ik zei ja. in de tijd ook altijd... wij kunnen het in Zandvoort als VVD... nog zo goed doen... Ja. Maar, als uh, Rus opeens de kolder in zijn kop krijgt... en die doet iets verkeerds... Ja. worden wij erop afgerekend. Ja, Maar ja, straks... Uh, zou CDA uh, kunnen profiteren van? Van de opgaande uh, lijn bij, bij, bij CDA-wandelingsproces. Ik, ik zei ja. in de tijd ook altijd: nee, weet, je stemt op lokaal. Ik zeg: Rutte komt hier niet in de raad en Henry nee. komt de bal ook niet. Ja, in de maar toch, uh, toch kan het voor mensen in hun achterhoofd wel meespelen. Zeg ja. maar, hè? maar dus dan is het fijn als je helemaal uh, zonder uh, daar last van te hebben ja. puur kan richten op, uh, op het lokaal, ja. wat goed is voor Zandvoort. Um, en, misschien, en, die... en misschien gaat het CDA nu wel een, een dorpspartij. dat gaan ze nou even naar de achtergrond drukken misschien. Ja, ja, dat dan is helemaal... nee. ja maar dan, dan zou je wel heel, heel opportunistisch nee, dus... zijn. Ja. En je, je dochter zit bij Jong uh, Zandvoort. Ja. En, en uh, hebben jullie veel contact? Over de politie... nee. Nee, nee, helemaal? Niet nee. Nee, maar ze woont ook op zichzelf. Ja. Dus dat scheelt ook al, uh, al jaren. Ja, ja. En uh, dat soort dingen hebben we het uh, amper over. Nou, ze komt schopper. er wel steeds beter in, vind ik. Ik bedoel, ze was in het begin erg bleu, hè? Een, uh, uh, ja, maar Kim uh, is ook een heel ander type dan ik ben. Ja? Uh. En die is ook, per gegeven, moment, die vindt dingen uh, heel snel, en dan zal ze wel boos zijn, zeg, uh, te lang duren. Ja. Dat het niet to the point is. Dat uh. mensen elkaar herhalen. die heeft altijd iets van, joh, ja, mop, Zeg nou gewoon wat je bedoelt. Zeg nou gewoon wat je bedoelt. En, uh, ja, klap erop, stemmen ja. en klaar. Ja, ja, ja, ja, ja dat is ja. waar. Hoe vind je dat ze doet? En, ja, je hebt er toch wel een uh, gedachte over. Natuurlijk, maar ja. je, kind, je kind doet het altijd goed. Ja, die doet het ook goed. Ja, een beetje, een beetje... Ja, tuurlijk. Zo wordt het ook. Ja. Nou, Het ja, wordt erg spannend, he? volgend jaar. Ja. ja, ik ben ook benieuwd. Ja, ben ook maar eerst benieuwd. landelijk, hè? Ja, ja, eerst landelijk, landelijk. eind oktober, dat ja. klopt. En dan, uh, nou, dat ziet er ook wel uh, bijzonder ja. uit. Ja. Nou, dat wordt ook wel spannend. Ik vind ja. het wel leuk, en dat las ik gisteren... dat uh, Bram Berg, die staat op de 31ste... Ja, staat 31 de lijst bij de BBB. Weet je, maar dat denk ik, dat is toch leuk... Tuurlijk ja, is het zeker. leuk. En ik schat in dat en dan, Marco... weet, dan weet je zeker dat je niet in de Kamer komt. Maar het is nee, gewoon leuk het, om die lijst te staan. Het is staan. ook voor ja. ja. nee, Maar Marco gaat er wel op, op. Marco Dijzen, ja. Deen ja. zal er natuurlijk ja. bij de PVV ja. opkomen. Ja. Maar dan denk ik ook vanuit, vanuit Jonge gezien. Van, en dan laat ik het dan even los van voor welke partij. Maar gewoon vanuit Zandvoort gezien. Het is toch onwijs mooi dat ja. er twee mensen op de lijst staan. Ja, zeker. Ja, zeker. En dan, ja. dan hebben we nog een Eerste Kamerlid. Uh, Adi ja, uh, Ook voor de BBB. voor de BBB. Dan denk ik, ja, en eigenlijk misschien zijn we daar wel eens... Um, iets te weinig trots op. ja. ja. ja. denk ik, ja, het is, het is, ja. je bent zo'n klein dorpje binnen dat geheel. En dat ah. lukte toch wel? Ja, dan ja zeker. Leiden, dan ja. denk ik, nou, het mooi. Ja. Oké, okay, een uh, laatste vraag zo'n beetje. Uh, wat vind je nou in de afgelopen vier jaar, drie jaar wat goed gegaan is en wat niet goed gegaan is inderdaad? Ik zou zeggen, wat niet goed gegaan is in de woningbouw, vind ik persoonlijk. Maar goed, uh, er, er nee. is weinig vooruitgang geboekt. En dat ben ik wel mee eens in ja, elkaar, nee, dat, dat, Ik kan niet zeggen, dat, we hebben lekker gebouwd nee. nee, afgevallen. Ja. Ja, ja, nee. ja. Maar wat, wat, wat kan je er nou aan doen als gemeenteraadslid? Puur alleen maar, je kan er aandacht voor bij vragen... kijken naar uh, andere mogelijkheden... kijken voor out-of-the-box-denken. Uh, ik, ik snap wel dat we met het stikstof zitten... maar dan denk ik, er moet toch ergens een mogelijkheid zijn? Ja, zitten ze op niet met die stikstof? Nee. Ja, nee, een... we gaan, wij gaan wij hebben net ook getekend. We gaan 300 woningen bouwen in hele Huppakee, nieuwe wijken. Oké, dat gaan we gewoon doen. We gaan voor. Uh, dat kan er zondigt niet. Nee, door die. Na Oekraïners en voor zeg maar uh, jongeren en dergelijke mm -hmm. gaan we uh, zeg maar containerwoningen, maar dan luxe soort gaan we ja. neerzetten. Ja. Ja, en die worden gewoon uh, prefab gewoon en er wordt aangeleverd en ja, geplaatst. Ja, en dan denk ik ja, Volgens mij moet dat hier wel kunnen, ja. maar Ja. ja. Ja. Ik ken ook niet alle regels hier voor Zandvoort uit mijn hoofd. Dat is waar, ja. Wat doet de gemeentesecretaris eigenlijk? Is die de baas van, zeg maar, alle ambtenaren? Ja, de baas van de... Zo kun nou, je ja, het noemen, ja, toch? Ja, de baas van... En ik ben dan, zoals dat heel netjes heet, de eerste adviseur van het college. Okay, nou, dus ik zit ook okay. bij de collegevergaderingen. Ja. En hoeveel, hoeveel ambtenaren hebben jullie? Drie, vier? En... Nee hoor. <laughs> <laughs> Vijf. <Even even. laughs> nee, 150. 150 zo. ambtenaren. Hoeveel... 12.000. 12 ja. ja, maar als je moet kijken. wat wij, uh, wij hebben natuurlijk alle taken die ook een grote gemeente heeft. Ja, ja. Alleen, uh, nou, wij doen uh, um, één persoon die doet meerdere dingen. Ja. En dan zeg ik, wij hebben behoorlijk wat woningbouwprojecten. Ja. Wij gaan 900 woningen bouwen ja, in uh, de komende tijd. Ja. ja dat moeten ze ook. Zouden ze het moeten wel... doen? Toch... Ja, maar ja, wij zitten hier met de ruimte. Nou ja, niet alleen de ruimte, maar ja, ja, de plannen. Dat, dat is natuurlijk het grootste probleem. Het kan zo gebouwd worden hoor. Ja. Uh, uh, uh, nou, maar dan, uh, dan uh. zit je daar geloof ik ook weer met stikstof. Maar ja, dan denk ik kijk, kijk naar wat wel kan. En zeker ook nu, uh, er is uh, de het rapport van stoer is dat hè? Dus, uh -huh. uh, is van, van schrap over verbodige regels, uh -huh. is het voorstel. Zodat woningbouwen ja, doorgang ja. kan vinden. Dan denk ik, ja, kijk ook naar de mogelijkheden die daarin zijn. Ja, maar ja, goed, is uh, zijn ook mogelijkheden voor. hè? Voor, ja, dat, dat, dat moet ook, een keer... ook nee, nee, Dat, dat hebben we al tien jaar geleden verkocht. Ja, aan ja. Uh, en pre, zeggen, aan de Kei en pre een, Ja. een pre woner dat en ze zegt elke keer, er zou iets gaan gebeuren, ja. maar dan denk ik, ja jongens, kom op. Ja, en en, en dan ik houd het op, hè? En de ja. oude, oude manege, dat zou dus ook eigenlijk zo kunnen beginnen, Ik weet je wel. Maar, ik weet niet waarom dat niet gebeurt, maar... Nee, volgens mij heb je daar een compensatie van stikstof, maar dan... Uh, ja, dan ga je echt uh, die, de diepte weer in, maar... Uh, en het is alleen maar stikstof en, uh, Ja, ik zou niet weten wat het anders is. Nee, dat lijkt mij ook, maar. ja. ja. Ja, nee, want dan ja. denk ik van, we kunnen overal vooruit. De wiel is ja, er. Ik heb ja. geen één partij horen zeggen van, nou nee, doe maar even niet. Ik kan nee, het houden. Nee. Dus, uh, ja, er nee, ja, ja, moet ja. wat uh, ja. vaart achter. Absoluut, absoluut. Nou, Belinda, uh, of je moet zelf nog iets hebben van, uh, dat wil ik nog even kwijt? Nee, volgens mij is alles toch een aantal. Ja, een, ja, een beetje ja, joh, sure. hoor. keer lang <laughs> <Ja. laughs> je bent altijd welkom, hartelijk bedankt. En het beste je met bedankt. je knieën. Uh, ja. Ik hoop dat ja. het uh, snel uh, weer beter gaan. En een mooie verjaardag. Ja, en een fijne ja. veer. Ga je leuke dingen doen? Ja. Nou, gewoon rustig aan vanavond. Lekker uit eten met, ja, de, met de familie oh, op het strand. Ja, ja, dus ik hoop leuk. nog wel dat zometeen het zon gaat. Het nou ja, ja? Het wordt, wordt wel iets beter. Ja, vanmiddag wordt het beter. Ja. Als het goed is. Nou, ja. smakelijk ja. ja. eten. Op vast <laughs> ja. En een uh, heel goed weekend. Ja, dankjewel Belinda. Dankjewel. Okay. En een mooie verjaardag. Ja, dankjewel. We gaan nog even wat muziek draaien voor het nieuws. Wat gaan we doen, Moya? Bob Dylan met nog een... Ja, het zijn alleen maar goede artiesten die... Heel goed, heel goed. een toppertje. Je luistert naar Goedemorgen Zandvoort op ZFM.